Dag, ik ben Martijn en dit is het nieuws van NOS op 3. Israëlische militairen zijn vannacht de Gaza-strook binnengetrokken. Volgens het leger ging het om een klein groepje... dat op zoek was naar ontvoerde Israëliërs. Of ze die hebben gevonden is niet duidelijk. Ook weten we niet precies waar het was... vertelt correspondent Nasra Habibala. Dat heeft het Israëlische leger zelf niet bekendgemaakt. Alleen dat ze op zoek waren naar gegijzelden... die dus nog vastzitten in Gaza. Uh, het enige wat we van Hamas horen... dat het uh, in de buurt van Ghaniunis zou zijn. En dat is in het zuiden van de Gazastrook. Maar dat is dus door Israël zelf niet bevestigd. Demissionair premier Rutte landt zo trouwens in Israël om te praten met zijn collega Netanjahu, terwijl dat Israël zijn best doet om burgerdoden zoveel mogelijk te voorkomen. In Venlo is een man van 47 opgepakt die nog een boete open heeft staan van 700.000 euro. Toen de, man bij de politie, eh, toen de politie bij de man langsging, was hij niet thuis, maar later meldde hij zichzelf op het bureau. De man zou voor de boete bijna drie jaar de cel in moeten en waar hij al, waar al die boetes voor kreeg, dat wil de politie niet zeggen. De homofobe spreekkoren die gisteren te horen waren bij de Twente derby tussen Herakles en FC Twente worden voorlopig niet onderzocht. Herakles gaat het niet melden bij de KNVB omdat het ook weer snel stopte toen er werd gescoord. FC Twente denkt nog na over wat ze gaan doen. Ook de KNVB zelf doet er voorlopig niks mee. Eerder zei de voetbalbond klaar te zijn met homofobe spreekkoren. Maar als de aanklager er geen zaak van maakt, gaan ze geen stappen ondernemen. Ja, en het zaggerijn zit er goed in bij Ajax. De ploeg uit Amsterdam wist gisteren tegen Utrecht weer niet te winnen. Het werd 4-3. De collega's van Ajax Radio waren behoorlijk pissig en vergaten in alle emotie dat de microfoons na de wedstrijd nog aanstonden. Hoe kan hij zo vrij staan? Hoe kan hij zo vrij staan? Fucking Jens Toornstra ook, joh. Het is ook alle, alle kleine details werken mee aan mijn zwarte tijdlijn uh, ding. Fucking Jens Toornstra. Helemaal niemand. De wedstrijd was een heuse degradatiekraker. Door de overwinning is Utrecht een plekje gestegen. Ajax staat nu 17e. Het weer af en toe zonde en dan gaat het op 14. Vanuit het zuiden komen er weer wolken aan. En vanavond gaat het daar regenen. Na een natte nacht is het ook morgen bewolkt met af en toe regen en 13 graad. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate.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 Zie FM Zie panem Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. In de Gazastrook zitten zeker 22 Nederlanders vast. Maar minister Bruin Slot denkt dat het er meer zijn. Afgelopen weekend heeft zich nog een Nederlander gemeld. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft contact met iedereen die zich heeft gemeld. Oekraïne heeft naar eigen zeggen vannacht een luchtaanval van Rusland afgeslagen. De Russen doen in het oosten weer pogingen de verwoeste stad Avdiivka te veroveren. En ook rond Bachmoed wordt weer gevochten. Philips heeft naar eigen zeggen een goed derde kwartaal achter de rug. Omzet en winst namen toe, wel is de orderportefeuille kleiner geworden. Het weer, grijs met misschien wat zon bij een graad of 14. Vanavond regen, morgen bewolkt en regenachtig herfstweer.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 They do. It's not in your face.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 I just wanna roll with you. I just wanna be the one that really gets to know me We'll be